In het district Coronie kreeg de auto waarin hij zat een klapband en belandde in de sloot. Westje was zeer bekend in Suriname. Vorig jaar werd hij gekozen tot Surinamer van het jaar. Bij het ongeluk kwam ook hiphopdanser Marlon Stewart alias Turbo om het leven, een neef van de cabaretier. De vrouw van Westmaas, zijn zoontje en een andere danser raakten zwaar gewond. Steven Westje Westmaas was 39. Rode JC heeft weer alle kans op de vierde plaats in de eredivisie die recht geeft op Europees voetbal... De ploeg uit Kerkrade won thuis met 5-1 van NAC Breda. Heracles won met 2-0 van de Graafschap. De ploeg uit Almelo houdt uitzicht op de play-offs om Europees voetbal. Willem II won verrassend van AZ. De hekersluiter uit Tilburg won thuis met 2-1 van de club uit Alkmaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. Morgen opnieuw zonnig. Temperatuur 21 graden aan zee en 26 in het binnenland. Later in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.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 Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Een bijzonder goedenavond, welkom leuk dat je erbij bent. Fantastisch weer, de hele week. Ik weet niet wat jij gedaan hebt, maar ik heb uh, de hele week van het zonnetje kunnen genieten. Het is weekend en dat betekent twee uur lang het beste van dance en R&B in de mix op de radio. Dat betekent de met showbiz nieuws, de party update, Nightwalk, 10 en straks vanaf 12 uur. We gezegd Toko Disco. Nou, het is deze week nog even DJ Mouso. Volgende week Toko Disco. Maar vanavond gewoon DJ Mouzo, want hij heeft uh, even heel erg rustig. Komen komen duren een hoop lekkere muziek op de radio. Wat dacht je van de Raw Band, Clouds Across the Moon, kan je vertellen. Een van de favoriete platen van uh, collega die, die Rob van der Veld. Alleen dit is de 2011 versie. Maar gaan we genieten van Chris Brown. Zo laat verschenen, het was uh, een, uh, ja, een soort dance mash op Hurazaal. Uh, Alweer een paar weken geleden. Het is Chris Brown. Samen met Benny Bernassi met Beautiful People. Je gaat hem nu horen op de radio. Chris Brown, samen met Benny Bernassi, met Beautiful People. En de volgende plaats is ook lekker zomerse temperaturen. En dan moet je natuurlijk meteen denken aan alleen Clark. Foxy Lady, en ook zo de weg onderweg... Uh, bleh, twee biertjes, hè? <laughs> Alibé, nou niet de Alibé uit Nederland, maar uh, een andere Alibé uit Amerika. Samen met Nick, met Nick Tyre met Back to You. Maar eerst hier alleen Clark met Foxy Lady. It's Nightwalk with you Back to you, back to you, back to you, back to you, back to you, back to you, back, back, back, back, back, back, back, back, back, hey. back, and I'll get back, to you. Show facts. Ja, en zo werd het even tijd voor de showfacts. Wat voor showfacts hebben we allemaal voor jou in petto? Nou, Barbie schijnt zwanger te zijn. En graag geruchten rond dat Barbie uit OO Tirol zwanger zou zijn. Volgens de website Now Online is Barbie al enkele weken in verwachting. De moeder Barbie, die het echt Charmante heet... zou in de buurt waar ze woont nieuws hebben, het nieuws hebben bevestigd. Dat is alleen nog niet bewezen. Ondanks het feit dat Barbie en haar vriend Michael... pas anderhalve maand bij elkaar zijn, weet ze het heel zeker... Hij is de waarheid, hij is een schatje. Michael is de waarheid en ik wil hem nooit meer kwijt, zegt ze zelf. Een paar weken geleden nog sprong Barbie in de gracht in. De gracht omdat ze ruzie had met haar vriendje. En de brandweer moest haar uiteindelijk uit het water halen. Dus uh, we vragen ons af of dit dan nou maar überhaupt goed komt. Want hè? Ja, voor tegenwoordig denken dat ze de waarheid hebben gevonden. En uiteindelijk uh, hebben ze ook uh, een ander schatje waar ze mee trouwen. En rapper The Game is tijdens zijn bezoek aan Canada in de cel terechtgekomen kwam woensdag voor tot nu toe nog onbekende reden niet door de douane waarop hij werd opgesloten de Amerikaanse rapper bezocht Canada voor een concert waarom we weigerden hem toe te laten in Canada twitterde hij ik word voor 14 dagen opgesloten rechtloos op aan zal dan uiteindelijk of hij het land wel uitgezet of misschien wel wordt vervolgd wegens het overtreden van de immigratieregels wat een kloofde situatie was het laatste dat hij twitterde daarna moest hij zijn telefoon inleveren Waarom de game, de toezegging tot Canada wordt ontzegd, is tot nu toe nog niet bekend. Maar we houden je zeker op de hoogte. Als het in Nederland ook zo gaat als in Canada... dan, dan maakt het echt heel weinig uit. In Nederland wordt je gewoon voor elke scheep opgesloten. Dan zou je denken van... Eh, wat is dat voor onzin? Nou, kan je vertellen? Nou, ik kan je eigenlijk helemaal niet vertellen. Maar in ieder geval... ik weet dat het zo is. En de Jennifer Lopez wil graag haar eigen talentenjacht... op de buis krijgen... De 41-jarige zangeres wil voor het tv-programma samenwerken met haar man Mark Anthony en idol-bedenker Simon Fuller. In de serie zullen Jello lo en Anthony door Latijn-Amerika gaan reizen en daar op zoek gaan naar het grootste Latino muziektalent. Het hele idee staat nog in de kinderschoenen en draagt voorlopig de titel Qua Viva. Ze zullen zeer binnenkort het programma bij verschillende zenders gaan presenteren. Op dit moment zal Jennifer Lopez in de jury van de American Idol... en of ze die functie blijft bekleden... meer haar eigen zo op de komt, is natuurlijk nog niet bekend... want ja, dan krijgt ze natuurlijk straks heel erg druk. En niet één, maar twee filmaanbiedingen... vielen onlangs bij Lindsay Lohan op de deurmat. De 24-jarige actrice bracht de laatste snuivende op door, maar dat doet vervolgens uh, producent Mark Fioren niets af aan haar acteerprestaties. Ze is een geweldige actrice... ...zo zegt hij tegen entertainment-site Radar Online... ...bij de films waar Loan voor gevraagd is... zijn maffiafilms. films Dennis Gotti, Three Generations en Mob Street... ...dat zijn films waarbij Lindsay binnenkort... ...weer op de afspieping te zien zal zijn. In Gotti zal Lindsay de spellen van de maffia... ...maar John Gotti... ...gespeeld door John Travolta... ...en Mob Street gaat over de invloed van de maffia... ...op Wall Street... Nou, We zijn benieuwd of dat wat gaat worden Of de opnames worden afgeblazen Omdat mevrouw weer eens dus dronken is CFM wordt het beste van dance En R&B in de mix op de radio We gaan door met muziek En wat voor muziek We dachten van Solomon met Love Recycled Terwijl Warren G. en Nate Dog Geremixed Met regular CFM's Nightwalk. Nightwalk Met Mario Zandvoort Zaterdagavond op CFM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 To do what those ladies tell us. Get shot down 'cause you're overzealous. Play hard to get the females get jealous. Okay, smarty, go to a party. Girls are scantily proud of showing body. A chick walks by you, wish she could sex her, but she's standing on the wall like you was Poindexter. Next day's function, high class luncheon. Food is served in your stone cold munching. Music comes on, people start to dance, but then you ate so much, you nearly split your pants. A girl starts walking, guys start corking. Sits down next to you and starts talking. Said she wanna to dance 'cause she likes the groove. So come on, fat soul, and just cross the move. Hi,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 So they can see witty. Tell a funny joke just to get some play. Then you try to make a move, and she says, No way. Girls are faking, goodness sake. They want a man who brings home the bacon. Got no money, then you got no car, then you got no woman. And there you are. Some girls are sadistic, materialistic. Looking for a man makes them opportunistic. The lying on the beach perpetrating a tear so that a brother with money can be their man. So on the beach, you're strolling. Real high rolling. Everything you have is yours and I'm stolen. A girl runs up with something to prove, so don't just stand there bust the move. In a year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 재미lo Update. Feestjes, wat voor feestjes? zal dus het beginnen We ze met framebusters in de escape in Amsterdam. Vanavond Rai, live DJ en PA. Dat zijn de heren van Defected. Raymundo, onze eigen standwoord zijn Raymundo, resident DJ in the escape. En uh, het wordt allemaal aan elkaar gebrobbeld door Miss Banty en in Electric at the Looks Vanavond hebben we Words. Vanavond in de Westergastfabriek hebben we Awakenings. Dat is met Raymonds, Millie Nasty, Octave One Live, Joey Beltram... Surgeon en DJ Rush. Dat vanavond in de gashouder Wester Gasfabriek. Het feestje Awakening. En vanavond wat foto, Grote feest in de Arena. Hotel Arena vanavond. Recognize Naughty Office Edition. Met een hele waslijst met DJs. Onder andere Benny Rodriguez. Die kennen we van Let Lovers. Richie Romero. De Libio en Aaron Gill. Tiki Benitez. Fasta. Messless, fresh and funky and gizzy. En dit is allemaal hosted bij MC Dirty B en die kennen we van de Latin Village. Vanavond, dus in Hotel Arena, recognize naughty office edition. En vanavond op Partyship Ocean, die we Let's Experience. très chic. En mijn Frans is niet helemaal zo fantastisch. In ieder geval de line-up is Roog, Luus Ford, Marnix, Bros in the Booth... Undercover DJ's en de MC is Charles. Vanavond dus Party Ship Ocean Diva. Het feestje Les Pigliants Très Chic. Zeker de moeite waard. om daar langs te gaan duurt tot 5 uur in de ochtend. En vanavond in de kromme elleboog steeg, oftewel nu stalker. En wel anti-kinky, everybody loves reality. En dat is vanavond met champagne powder en Chevrolet en Tetaro. En na een spel met Tino Schuit en Mark Boon. En Iso Dwar en Dans. Nee, en Sound Balance. En vorige week zei ik tegen je van Tetro kennen we van de Escape. Nou, ik bedoelde dus van de Stalker. Want hij is even een van de residents van de Stalker daar. Vanavond dus in de Stalker tot vijf uur in de ochtend. Lekker feesten. En in Zandvoort vandaag. Niks te doen. Nou ja, niks te doen. We hadden natuurlijk vandaag, op de, vandaag de hele dag de races. Waar ook CFM de hele dag bij aanwezig was. Morgen zijn we ook aanwezig met de collega's op locatie. Je kan het zelfs live meemaken op onze televisiezender van CFM Zandvoort. En natuurlijk maandag ook. De komende twee dagen kan je nog volop genieten van alleen maar de hele dag door het circuit van Zandvoort. Want dat zijn natuurlijk de Paasraces. We gaan altijd even kijken naar de zondag. Wat is er zo zondag allemaal te doen op het strand? Nou, op het strand van Bloemendaal hebben we morgen een paar leuke feestjes. Als eerste Nope is Dope Easter Sunday. In de vroeger met Sheet, Quintino, Mark Benjamin, Phoenix, Irwan, Vicky Romero, Dizzy, Good Grip, Andre Russo, Nisli, Cubus Kit, David Cravelli, Mirwa's, Saeed Yousafi en Santos Suarez. Morgenmiddag dus vanaf 2 uur. Noop is dope, de Easter Sunday edition. In Beach Club vroeger. En morgenmiddag in Bloomingdale. Hebben we Bloomingdale XXL. En dat is met Gregor Salto. Ricky Rivaro. Niara Nivila. Kabbala en Liebe. Met Kabbala und Liebe moet ik zeggen. En Michael Mendoza. En in Area 2 hebben we Ramon Tapia. uit België. Alvaro. Glowing in the dark. Mitchell Niemeyer en... Dion Show. Morgenmiddag vanaf 4 uur ben je welkom in het feestje Bloomingdale XXL in natuurlijk het strandtent Bavillon Bloomingdale. En ook morgenmiddag vanaf 4 uur ben je welkom op uh, het vroegere BLM 9, wat tegenwoordig heet Few. Het feestje Tastend morgenmiddag vanaf 4 uur met Roog, Baggy Bagelwich, Alex Cruz, onze Zandvoortse Alex Cruz. De brothers in the boot zijn aanwezig, Dennis, MC Roga en Jetro Angotta. ...en in het andere zaaltje. Area 2 noemen ze dat... ...Eric E, Edwin Oosterwald, ...Micro Valley en Miss Melera. Dat morgenmiddag vanaf 4 uur... ...Strand View, het feestje Taste It. En ook morgenmiddag vanaf 3 uur ben je welkom... ...op Strand Woodstock 69... ...en het feestje even anders... ...en de line-up... Die, ...die staat er niet bij. Moet je maar gewoon naartoe gaan. Morgenmiddag vanaf 3 uur ben je welkom in Woodstock 69... Het feestje even anders. Als we dan weer even gaan kijken naar uh, Zandvoort. Dan moet ik helaas teleurstellen. Want uh, voor Zandvoort heb ik wederom helemaal geen feestjes. Ja, op het circuit van Zandvoort waarschijnlijk een paar afterparties. Waarschijnlijk maandagavond. Maar voor de strandtent in Zandvoort hebben we nog geen feestjes. Binnenkort hebben we natuurlijk wel weer een Zandvoort Alive. Maar voorlopig het gaat het nog even duren tijd houden we je natuurlijk zeker op de hoogte hier bij CFM Zandvoort, we gaan terug naar de muziek op de radio We doen we met een hele waslijst Yasser, Daryl, Sjaak en Ali B, en hebben een hele leuke plaat gemaakt, shit is gruwelijk, je gaat hem nu horen, hier op CFM Zandvoort, en natuurlijk op Dance voor de Fam Die shit die we spitten, het is landelijk bekend Deze mannen zijn te dik op de shizzle Brengen met de Ali en de jessers Shakes, we zijn live, ook okay, geen rap, tvssers Ik zeg je, Northside, dat is wat ik neem Ik geef geen fuck om die bitches Ik zeg hey. me, ja, ik voor 5, strappen in mijn zakken want blood, what de fucker, ik pak wat ik kan pakken Geen van boven naar beneden, van beneden weer omhoog Dero is terug, niemand meer stomen van die troon Die boys praten niet, maar komen om de show te stelen Ik kan niet met je rollen, broertje, ik moet overnemen Go. No. M'n look is zo glad als ik kijk Is dat vrouwtje van jou straks een schatje van mij Hoe zijn de verreppers? tijd over Beef of een district Geen tijd Ee ee ee, Kom hier zie je voor die Ik zie dat je troep lult Je bent gewoon een goed lucht. Hoeveel ik nou Elke keer het discotheek ik zie je zitten mee Ik heb gewoon een hitselkijk Dit je weet, is er rein. No me yes, er in de game Money pain, nee, dat verandert mij niet Recht de loop op de straat als de chickies mij zien Dit is plek entertainment één keer één Mijn doel Die boys in de show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 kapot van bennen, al die hartjes, ja, ja. kapot van bennen. Als ik zien, hoe we raden, ik kapot van bennen. doe even normaal, krat als de arm. Mr. Shakespeare en ik haal, doe ik binnen. Specht een motherfucker met dragen, je begint. Ik ben niet, I am, pak een schaal in. Nee, in de klas deed ik nooit aan gillen. Ik moest echt voor de school doen. Wat de fuck weet, jij nou, hier, dit dus is helemaal niet. Dus hou je bier, hier. Die ballen staan niet, maar toch. Voor jullie die kan de king, kom stoffen Alibé, ik ben de king, Beter fucker Beter dat je ik kom op een fraadhaal Ja, we leven lang, met een super lange meldhaal Goed op de bank, rekening, bij wat me blij Maak blanco, checks en de rest is Out of mind But your image will remain to me It'd be U, I, J, L, S, B, A, T, J, F, K, L, A, X. Yeah, we're the match, man. Told me, looking forward to it like a Saturday. Ha <laughs> ha, babe. Tonight's bad, I still got my rain bands on and my eyes wide shut. Op de radio Best van Dance In de mix Hoor de muziek van Yes Sir, The Real Ali Bay. Nee Shit is gruwelijk En daar achteraan Alex Cordino te met Kelly roll -up Met What a Feeling De Ricky Romero remix En daar achteraan JLS featuring Tiny Tampa. Tiny Tampa Met Ice White Shot en zoveel het even tijd voor de Nightwalk 10. Wat is er deze week nieuw binnengekomen en wat staat er deze week op mee? je gaat het nu allemaal horen. This is de Nightwalk 10. Deze week op nummer 10, vier plaatsen gezakt voor Rio met Like I Love You. Op nummer 9, zes plaatsen gezakt voor David Quetta samen met Rihanna met Who's That Chick. Op nummer 8, vorige week nog 4, DJ Chesto en Hardwell met 076. Op nummer 7, vorige week nog 2, 5 plaatsen gezakt voor Martin Zalvek droog met Drognet met Hello. Ex nummer 1 plaatje hier in de Nightwalk 10. Op nummer 6 deze week nieuw binnengekomen. Alexander Stam met Mr. Sexo Beat. Op nummer 5 ook nieuw binnengekomen deze week. De Party Squad. En Atje, Gers, Jane en Reverse met Ik Ga Hard. Op nummer 4 een plaat die 1 week op nummer 1 opstaan in de Nightwalk 10. Het is Ina met Sun Is Up. Deze week op nummer 3 nieuw binnengekomen. Giuliano versus Anita Meijer met Why? Tell Me Why? Over foute muziek gesproken. Op nummer 2 deze week ook nieuw binnengekomen, jawel. Stop dog versus Dave Aquetta met Sweat. Deze week op 1 de hoogste nieuw binnenkomen in de Nightwalk 10. Meteen bang keihard op nummer 1 binnengekomen. Het is Alexis Jordan met Happiness. Je gaat hem nu horen hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Nightwalk 10 is on. Number 1. Good for me You're my true joy You make me wanna say Jordan met Happiness. De nummer 1 in de Nightwalk 10. En zo komen we ook een eind aan het eerste gedeelte van de Nightwalk. Zometeen zijn we nog een uur lang bij je terug. Met het beste van Dance in de Mix, met die momenten onze eigen Resident DJ Mauso. Ze zeggen blijven luisteren tot aan de andere kant van 12 uur. Radio Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort.